Welkom terug bij Pivo Radio aflevering 757. We zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd Stardance. Asher Queen die komt naar Nederland. Die geeft op 21 januari, dus over 20 dagen, geeft hij een concert in Dordrecht. De kaarten kosten 20 euro in de ver, voor verkoop 25 euro aan de kassa. Wil je. Tickets bestellen en wil je het allemaal informatie uh, daarover krijgen, dan kan dat via utopiaradio.com of uh, ticketservice utopiaradio.com. Utopia we gaan door met een uh, nieuw CD. Ken Rani, deze artiesten, die zal ook uh, zijn op het, uh, op het concert van Asher Queen. Ze dus hebben goed contact met elkaar. en uh, Dus we gaan daar haar daar ontmoeten. En nu gaan we genieten van haar prachtige CD, Wings of Comfort. En Karani heeft een, is een Nederlandse vrouw en heeft ook een eigen website, karani.nl. De Cold Winter Away van Lorena McKenna muziek wat we uit de ouderdom zouden maar zeggen. Ook de laatste CD in dit programma van Peaceful Radio hier op Zieven Zandvoort: Dat is de Chakra Dancer. Een prachtige CD van onze sympathieke Amsterdammer LNS Canasi. Destijds uitgegeven bij label Cyber Octave Label die niet meer bestaat. Maar de muziek is nog natuurlijk spring en springlevend. Mijn naam is Benno Veugel en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.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 Op verschillende plaatsen worden kaders opgehoogd om te voorkomen dat polders onderlopen. Veel landbouwgrond is onder water gezet. Sinds vanavond geldt in de hele provincie Groningen een vaarverbod. Ook het Zuidwesten heeft last van hoogwater. De Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland gaat mogelijk morgen dicht. Bij Dordrecht zal het water in de komende dagen over de kaders stromen. De gemeente stelt daarom zandzakken beschikbaar aan inwoners. Verder is de Hollandse IJsselkering bij kapellen en krimpen sinds vanochtend dicht vanwege de hoge waterstand. Waterschap Rivierenland zorgt bij de lek en de beneden merweden voor permanente dijkbewaking. De politie in Zwolle onderzoekt een mogelijke ontvoering. Twee meisjes zagen vanmiddag dat een meisje van een jaar of 15 door een man werd meegesleurd. In de wijk Stadshagen wordt buurtonderzoek gedaan en er zijn flyers verspreid. De politie in Zwolle houdt er rekening mee dat het niet om een ontvoering gaat, maar om een vader die zijn dochter hardhandig mee naar huis nam. Bij ING kan sinds het begin van de avond weer via internet worden gebankierd. ING verwacht morgen opnieuw problemen vanwege technisch onderhoudswerk. Door een storing konden klanten sinds het begin van de middag niet internet bankieren. De Amerikaanse Republikein Rick Perry blijft in de race om presidentskandidaat.